Sure. Renate Kok met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Huffelen noemt de conclusie van de autoriteit persoonsgegevens dat de Belastingdienst bij de registratie van de nationaliteit heeft gediscrimineerd zeer ernstig. In een brief van de Tweede Kamer heeft ze haar excuses daarvoor aangeboden. Volgens de autoriteit heeft de Belastingdienst jarenlang de wet overtreden door de dubbele nationaliteit van aanvragers van de kinderopvangtoeslag te registreren. De autoriteit spreekt van een zware overtreding van de privacywet. Volgens Van Huffelen zijn de onrechtmatig geregistreerde gegevens inmiddels gewist, het OM, zegt het rapport van de autoriteit Persoonsgegevens te bestuderen. D66-Kamerlid Dijkstra heeft haar initiatiefwetsvoorstel ingediend... voor hulp aan ouderen die vinden dat hun leven is voltooid. Het voorstel ligt gevoelig bij coalitiepartijen CDA en ChristenUnie... maar Dijkstra zegt tegen het AD dat ze er niet langer mee wil wachten. Ze wil euthanasie mogelijk maken voor 75-plussers... die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, maar niet ernstig ziek zijn. De viroloog die de Belgische regering adviseert... zegt dat de tweede coronagolf in België is begonnen. Er waren vorige week gemiddeld 115 coronabesmettingen per dag. Dat is een derde meer dan de week daarvoor. Het aantal coronadoden in België staat op bijna 9800. De ziekenhuisopnames zijn nog wel stabiel. Zo'n 10 per dag. Uit Voorzorg hebben enkele verpleeg- en verzorgingshuizen in Goes, in Zeeland, de bezoekregeling weer aangescherpt. Voor zover bekend zijn er op de locaties geen besmettingen vastgesteld, maar in de gemeente Goes zijn sinds begin deze maand wel 50 besmettingen gemeld. En die zijn bijna allemaal te herleiden naar twee privéfeestjes. En de bouw van huizen dreigt te worden vertraagd door nieuwe geluidsnormen die in 2022 ingaan. Daarvoor waarschuwen organisaties als Bouwend Nederland en de Vereniging Eigen Huis. De normen leveren de sector nog meer onzekerheid op, terwijl die ook kan met problemen rond PFAS, stikstof en corona stellen ze. Het weer is bewolkt lokaal, is er kans op wat regen. In de loop van de dag komt de zon er af en toe bij en dan wordt het 19 tot 22 graden. Morgen meer zon, land in... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Werkzaamheden op de afstaddijk, daardoor richting Friesland tussen Wieringerwerf en bresland -Dijk een half uur vertraging. Richting Noord-Holland een half uur tussen bresland -Dijk en Den Oever. Tot zover de verkeersinformatie.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 Good job well, I'd like to do that for you. But there's one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. <laughs> we always do it nice and rough. And we're going to take the beginning of this song and we're going to do it, you say, easy. But then we're gonna do the finish. Proud Mary, keep It's the way we do. And Proud Mary, rolling. rolling, rolling on a river. One more again. Still rolling. rolling, rolling, rolling, rolling on a river. Listen, I love. A good job Down in the city, city. working, working for, for the man every night and day. But I never lost one minute a sleep. Then I was worried about, about the way the thing might have been. We'll keep on turning. Ik heb een gast vandaag, Marjolein de Ruiter. Hallo Marjolein, welkom. Dankjewel. <laughs> um, ik had eventjes twee keer Tina Turner achter elkaar... met twee totaal verschillende nummers. Proud Mary natuurlijk, die kent iedereen uit 1971 met Ike Turner. En uh, wat ze nu tegenwoordig doet, is een mantra's maken. En dit laatste was een peace mantra met een onuitsprekelijke naam... die ik ook niet ga wagen om te doen... Maar zo zie je dat iemand een heel andere weg kan gaan op het moment dat hij uh, tot het boeddhisme hoort. Gaan we eerst verder met praten, Marjolein? Ja, prima. Ja, we gaan het hebben over de AWD, over de ruitenpaarden en wat we daar tot nu toe mee bezig zijn. Ik zal eerst een kleine uitleg geven over hoe de ruitenpaarden nu zijn. Daar heb je alleen maar een heen en weer. Je kan richting het strand, je kan het strand niet op. Want de, de hellingen zijn te steil En je hebt een Pegasus nodig. En geen paard om daar af te komen. Dus je kan alleen heen en terug. En dan kan je ook nog eens een keertje naar, uh, naar rechts. En dan kan je richting de, uh, de natuurbrug. En dan kom je in Bentvat uit bij de Bodaan. En we zijn nu uh, een tijdje geleden, 2019, begonnen met handtekeningen ophalen in februari... bij een paar meneesjes om te kijken of er animo is... om een rondje te krijgen. Want er zijn al een aantal ruitenpaarden weggegaan... vanwege de natuurverenigingen die het daar niet mee eens waren. En je zit natuurlijk met de Natura 2000-wetgeving... wat ook heel veel beperkingen geeft. Kun je er wat meer over vertellen? Um, ja, ruitenpaden zijn over het algemeen heel erg moeilijk uh, te krijgen. We zijn wel, weliswaar de derde gebruiker over het algemeen. Na de wandelaars, de fietsers, komen de ruiters. En uh, het is de bedoeling dat, het is de bedoeling dat uh, paarden ook kunnen ontspannen. Dus uh, je ja, stelt wel eisen als uh, rust en goede ondergrond... waar Marja het net al over had. He. Het is natuurlijk ja. veel te mul om die opgang bijvoorbeeld bij het strand te nemen... Stijl is één ding, maar de combinatie met mul... maakt eigenlijk dat er soms een paard volledig vast komt te staan. Of zelfs over de kop kan slaan. Omdat de voorbenen bij dalen blijven haken. Dus het is wel een dingetje over het algemeen. We zijn er lekker druk bij. mee ja. uh, Bij de ja. stichting Ruiter en Mennen. Ja, en ik doe mee op uh, particulier initiatief. Uh, ik sta zelf bij weg, in, vogelen. in Vogelenzang. In Vogelenzang. En uh, dus direct aan de duinen. En ik rijd daar regelmatig. Zo'n vier keer in de week. Ja, wij proberen vanuit de stichting in lokale initiatieven... zoals uh, van Maria bij deze stal uh, te ondersteunen. Omdat wij uh, ja, door heel Nederland inmiddels uh, zo'n tien jaar ervaring hebben... met het helpen van uh, de vraag van ruiters en menners... om beter, veiliger en meer buiten te rijden. Dus betere paden, betere beboording, betere ondergrond... betere verbindingen. Kortom, we willen dat ruiters en menners gezien worden als recreanten... die ook recht hebben op, uh, op ruimte. Want de eisen zijn echt niet zo hoog. Een fietspad kost echt vele malen meer dan een wandelpad. En een wandelpad kost weer vele malen meer dan een ruitenpad. Zeker als je het hebt over een gebied als... Uh, Vogelenzang, de ondergrond is zand. Ja. Ja, prima. Zo'n muziekje erbij doen. Doe maar. Even kijken of we een leuk paardenmuziekje hebben. Play. It's easy to do We weer. Ik zou even het telefoonnummer doorgeven. Dat, mocht u willen reageren, dan kan u, uh, kan u inbellen of appen. Of, maakt niet uit. Het telefoonnummer is uh, 023 573 0393. En dan krijgt u de studio aan de telefoon. Um, we, het net over, we hebben het net over de waterleidingsduinen en we hebben het over de ruiterpaden. En er komen allemaal leuke paardenverhalen over. Dat ja, is het ook. Ja. Dus, uh, maar Wat ik wel even wil zeggen ook... is dat hoe goed Waternet met ons meedenkt... eigenlijk vanaf het begin af aan... heeft Waternet constant met ons meegedacht... en opties gegeven en dat soort dingen meer. Ja, klopt. Ja, heel bijzonder. Want er, ik ben in Zuid-Holland ook actief. En daar vind je vooral uh, ja, uh, tegenzin... En ook alweer helder, want is vaak, eh, zij roepen dan onmiddellijk... we hebben geen geld, dan roepen wij vaak... een paaltje kost maar 16 euro. En eh, je hoeft toch verder niks te doen, of bijna niks. Of betrek ruiters bij het onderhoud, maar ook dat kost geld. Dus je krijgt al heel snel eh, discussie is van... we willen wel, maar we kunnen niet. Maar bij Waternet was het, ja, we willen heel graag... en we begrijpen jullie vraag... En uh, wat zullen we doen? En we lopen mee en we gaan meedenken. Dus uh, ja, echt uh, ja. heel erg fijn. We zijn ook met de boswachters en de manager van de boswachters. Ja. Uh, zijn we, ja. Uh, routes gaan lopen en gaan bekijken. En uh, nou, we zijn nu een behoorlijk eind op weg. Ja, hopelijk. Komen we de laatste 500 meter is nog een probleem. Ja, <laughs> en voor de rest hebben we wel 7 kilometer. Ja. Verder erbij gekregen. Maar... Nou, dat moet nog door de uh, Dat moet nog recreatie. door de Commissieraad. Ja. Ja. ja, dus uh, de Advies- en Beheergroep, zo heet die. Ja. Ja. Daar zitten natuurorganisaties die uh, anders nu denken: oh, wacht even, hier hebben wij nog niet voor gestemd. Maar het ge uh, we hebben een verschillende hindernissen. Eerst moet je kijken naar of de beheerders erachter staan. He, dat is waternet. Je moet ook kijken hoeveel ruiters er überhaupt gebruik van gaan maken. Of dat niet te veel zijn. Of te weinig. Want je moet er wel ergens voor doen. En uh, ja, de derde stap is uh, natuurorganisaties. Die een, uh, en, uh, een uh... zegje hebben daarin. Ja, ja En het grijs, grijs duin is natuurlijk dus... heilig. En de zandwagen ja. is die. Uh... Ja. Die moeten we ook ja, helpen. In ieder geval niet uh, belemmeren. Nee. En uh, ja, als ruiters en liefhebbers van, van dieren begrijpen we dat ook heel goed. Er is geen enkel probleem met het vertellen van daar zitten ge ja, gebieden waar dieren zitten die beschermd moeten worden. Dat wij daar dan niet doorheen gaan. Alleen zodra ze wat groter zijn dan bijvoorbeeld de is, kan je vertellen dat een paard ook een dier is. Ja. En dat reën bijvoorbeeld helemaal niet schrikken van paarden. Nee, nee, die herten en tegendeel. Herten en reizen zijn nee. er niet bang voor. En ook konijntjes zie je vaak. Kan je zo... vos loopt vaak mee. Ja, met meuterrippen. Nee, twee en dan, ja. en dan zien ze je pas en dan horen ze je pas. En ze ervaren het niet als bedreigend nee. paarden. Dus het is nee. heel wat anders dan, dan bijvoorbeeld een bellende fietser. Of een ratelende fietser. Of ja, iemand die uh, wandelt en uh, met plastic zakken in de weer is. Daar schrikken dieren veel meer van. Ja. Dan gaan we gaan weer even naar een nummertje toe van MK de man van. MK de man van. Dat is een uh, zakenman die ooit verliefd is geworden op een mooie blonde deerne en die hield van paarden en uh, dat heeft zijn leven behoorlijk omgegooid. En starten maar. Vertrouwen. Ik ben stapel op mijn vrouw Ik moet ook heel veel van haar houden Ben al onwaarschijnlijk lang trouw Ze geeft inhoud aan mijn leven Ik sta altijd voor haar klaar Onbaatzuchtig kunnen geven Mijn hele leven is van haar Dus ik ploeter en ik raak mijn geld kwijt En nooit ben ik het zat Helaas, roept dan die paardenmeid, doe jij nou ook eens wat? Als je moet trouwen ben je jarig, maar nog niet heel binnenkort. Dan is je toekomst wel heel karig, leven de paarden sport. En is er soms een gelegenheid voor wederzijds verdier. Toont zij mij haar genegenheid en zegt, schat, kom eens hier. Dan krijg ik een greep en een kruiwagen, dat is echt niks voor een vrouw. Tijd voor de uitmestbeurt, omdat ik daar zo van hou. Het dierenrijk maakt me dierenarm, mijn vrouw vindt dat wel best... Ik krijg er zoveel voor terug, ja, voornamelijk heel veel mest. De merrie mag fijn, merrie zijn, maar als jongen krijg je straf. Dan gaan hupsakee met helse pijn de ballen er dus af. Ook het vrouwtje van de vogelspin is niet echt een knuffelpop, want na ingeslaagde wip eet zij met smaak haar partner op. Eén die geeft, de ander neemt, zo blijft alles in balans Dat is eerlijk en niet vreemd, ja dat vindt mijn vrouw althans Ik veeg en ik poets en ik zadel op, de mest moet uit de wei Krijg ongenadig op mijn kop, ik doe maar wat, vindt zij Steek je kop maar in die strop, dan houd je leven op wat ruimt er toch op gruwelijk? Uh, wat ruimt ook weer op gruwelijk? Wat ruimt er toch op gruwelijk? Uh, wat is dat ook weer? Wat ruimt op gruwelijk? Wat ruimt er toch op gruwelijk? Dat is het hippies huwelijk. Ja, dat was MK de man van. De, had geschreven kunnen worden door mijn man. Die heeft altijd als favoriet uh, verhaaltje... dat we ooit in, op huwelijksvoorwaarden trouwden... en we waren bij de notaris. En de notaris zei, je kan beter een vliegtuig nemen. Is goedkoper dan een paard. Dus <laughs> ik, uh, ik, ik ben het daar niet mee eens. Maar goed, er valt over te discussiëren. Marjolein, waarom uh, zijn, gaan wij voor een rondje in de AWD... in plaats van de recht-toe-recht-aan-route... Ja, waarom zijn we eigenlijk niet tevreden met de acht kilometer die we nu hebben? Ja. Nou, dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk moet je dan verstand van paarden hebben. En dat kan ik u een beetje meenemen als luisteraar in het hoofd van een paard. En iedereen kent de uitdrukking. Hè, de paarden ruiken de stal zeker. Nou, dat is omdat een paard over het algemeen één ding wil. Dat is naar huis. En daar is eten. Daar zijn ze vrienden. Zeker als je op een natuurvriendelijke stal staat. Als uh, weg. Dan staan ze altijd in kuddes. Ze staan altijd buiten. Ze mogen ook in de stal. Dan kunnen ze weer liggen. Ze hebben altijd te eten. Dus het is buiten. Dan ze rijden. dan willen ze wel eens harder gaan dan je wilt. Nou, dat kun je voorkomen door het paard in waan te laten, dat je de hele tijd op de heenweg bent door namelijk gewoon rustig een rondje te rijden, geen uh, al te vreselijke bochten maken en zo nu en nu altijd die jolde, al die op hetzelfde pad weer terug. Dus het is ook nog behoorlijk saai voor de ruiter. Dus ja, voor een paard is het niet goed om dit te doen... omdat je veel meer ongelukken krijgt Omdat paarden denken... weet je, ik ga toch even wat harder. Dan ben ik eerder bij mijn vriendjes. Maar ja, ben jij er afgevallen eigenlijk, op die manier? Nee, nee, nee. nee. Ik heb er wel eens een keer naast gehangen... maar ik kon mezelf weer uh, via zijn nek terug uh, manoeuvreren. Nee, ik ben er nog nooit afgevallen. Althans, niet daar. Ik ben heel vaak van paarden afgevallen mijn eerste paardreles, toen was ik vijf jaar... was, was op Ponderosa... in uh, Amsterdamse Bos. En toen ben ik veertien keer in een uur eraf gevallen. Dat is een ik record, geloof, denk ik. Dat was wel mijn record, ja. Dat ik les erna tien keer. <laughs> dus oh. Ik maakte wel verbetering, maar ik ben er... Ik had ook een instructeur die zei van... je valt er zeker honderd keer af. Doe maar meteen, ja. dan heb je het gehad. Ja. En eigenlijk heeft dat wel zo gewerkt. Ik de laatste keer... Dat echt van een paard afgevallen was. Dat was ook nog eens een keer een paard van 1,80 meter hoog. Dat uh, is uh, zo'n 25, 30 jaar geleden. Ja, ik kan nagaan. Een jonge, de zit hier achter. is <laughs> een microfoon. Yes. Vorige week 26 geworden. Nee, ja, maar. ja, ja, ja, ja. Meteen, iedereen gelooft dat ook. Ja, ja. Nee, maar regelmatig vallen de mensen af. Ja onder meer hierdoor of je moet gewoon veel te hard het paard corrigeren. En dan eigenlijk, het is het doel van buiten rijden... althans voor de, onze stichting, dat je je paard leert te ontspannen. Ja. En dan maken ze ruimere beweging. hoeft veel minder te dwingen. Je sporen kunnen af, je zweep hoeft niet mee. Je kan op je stem rijden. Heel veel mensen rijden ook bitloos. Nou, dat is zo supervriendelijk. Sommigen doen het zelfs dan ook nog zonder zadel... Nou, paardvriendelijker kan je eigenlijk niet rijden. En dat is uh, op, op die manier ja, voor ons als stichting uh, de manier om het paardrijden in de natuur ook onder de aandacht te brengen bij mensen die er niet zoveel verstand van hebben. Maar die wel het ja, zien van een, een ijzer, dus een ding in, in de mond van een paard. Is dat nou diervriendelijk? In ieder geval om allerlei uh, veiligheidsredenen heb je soms wel een bit nodig. Maar je hoeft er veel minder van gebruik te maken als het een rondrijdend pad is. Ja, nou, ik heb hem eigenlijk nooit gebruikt. Helemaal bitloos. Altijd ja. bitloos. Ja. ja. Dat is echt super. Maar wel met zadel. Ja, is ook niet erg. Het is alleen zo ja, dat je ziet hoe een ruiter een paard kan vertrouwen ook nog eens geen zadel bij on, onder zich heeft. Ja. ja, ik vind de verdeling van, de, van het gewicht op ja, de rug... Is het licht draaien is dan bijna onmogelijk. Ja, ja. dat klopt. Ja. Dus we gaan Des naar... voor en nadelen. Ja, we gaan naar Petty Smit met Horses. MUZIEK Started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when. Brenda John gets up Takes off his leather jacket Take to his chest Maar daar zijn we weer. Ja. ja, Marjolein, vertel. Ja, We waren even aan het overleggen. Van <laughs> hoe kunnen we nou vertellen wat een leuk, het leukste ruitenpad is... wat je ever kunt bedenken? Nou, Marja, wat is het leuk aan een ruitenpad? Leuk aan een ruitenpad is als er variatie is. Dus ja. variatie, hooglaag... laag uh, een sprongetje, een sprongetje erbij. sprongetje erbij. Uh, Doorwaadbaar. Um, ja. Een stukje water. Een stukje water. Een uh, stukje... Uh, omlaag. Ja. Een, een soort hindernisje. Dat is... Een ja, breed galoppeerpad voor de training. Ja. He, dat je paard wat in conditie training Conditietraining doen. Ja, en qua ja. ondergrond vinden we het ook fijn dat we kunnen variëren. Ja. He, dat is wat, ja, als het goed is, als het nieuwe stuk erbij komt in Naaldebos. Naaldebos. Dat is behoorlijk harde ondergrond. Het is gewoon bosgrond en dat is geen duinzand. Duinzand is best wel heftig. Met ja. iedereen ga je een duin op. Nou, dan ben je al na twee meter... Net zo hard weer <laughs> geleden als je niet ja. door blijft lopen. Dus dat is heel zwaar voor de paarden. Dat het lokt ook vaak blessures uit. Dus het is ook heel fijn, stel je paard heeft een blessure gehad... om dan een stukje over een hard, harde een ondergrond... ondergrond. Ja, met die pezen minder te leiden. Ja. En, uh, je kan dan wat eerder een drafje doen ja. buiten. En dat is met het, met het als, als het erbij komt... en als we hem rond kunnen krijgen die laatste 500 meter... Dan, dan heb je echt wel een goede ja. ondergrond met alle weertypes. Normaal ja. is het van... we gaan In de, uh, in de winter gaan we rechtdoor en dan gaan we richting strand. En in de zomer die gaan we meestal naar rechts... Uh, richting uh, de oase en ja. uh, Bentveld. Ja. Want maar anders is het te mul. en, ja, en minder mul. Ja. Schaduw is ook lekker natuurlijk. Hè? En schaduw is lekker. Chocolaatjes op die paarden. <laughs> ja, nou valt ook wel weer mee. Het voelt niet helemaal. Dat is, dat is wel lekker. Changing ja. muziek? Ja. Changing or in the middle of a stream. Get you Lijn. zijn er nog meer mensen die dit initiatief uh, steunen? Ja, we hebben ze rondgebeld. Naast uh, Rutger van der Peet van, uh, van jouw stal, hè, Stalsravenweg... midden in uh, vogelzang en midden in het AWD... hebben we ook uh, de Naaldenhof uh, gebeld. Bakker in uh, Noordwijkerhout. En de Baarshoeven. die rijden ook nog allemaal regelmatig in, uh, in, de, in de AWD... Uh, manese Rueckert is ermee gestopt. Die, uh, ja, die had gewoon veel problemen met, uh, met uh, de kosten. Onder meer ja. per paard moeten ze dan met de manese. Denai? En uh, ja, hij vond de ook niet aantrekkelijk. Er zijn paarden wat gespaard. Dus uh, er zijn uh, gewoon gezien, uh, andere stallen die meedoen. Uh, en ja, zelfs helemaal uit Noordwijk Hout komen ze hier. Dus Paardenkop ja. bij Anne Lam. Ja. Dus een kop koffie. Ja. Ja. En dan krijg ik een beetje. we hebben daar steeds. En dan wegen de kanten naartoe. Nee, dat is echt wel een dingetje. Maar ah, dus ja, je, als, je, als je omloopt, kan je via de, via de sloot. Uh, de ja. kant van de sloot kan je bij de AWD komen. Of voor de rest kan je er niet in. Komen. Nee. Nee. nee, nee. Dat is heel apart. Ja, want het is een officiële aanbindplaats, volgens mij. Anders zet je daar geen stands neer. Maar ja. nou, dat, is, uh, dat is nog wel een dingetje. Daar moeten we het nog wel eens een keer over hebben. Maar ja, eerst de route gewoon aantrekkelijker maken om te rijden. En dan kan je weer gaan zeggen... Van, goh, hè, als je komt, dan gaan we naar Pannerland. Ook zorgen dat je er officieel mag rijden. Want één stap buiten het ruiterpad... en je hebt officieel een boete... Ze ja. zijn altijd heel lief voor ons, hoor. Maar, eigenlijk, het mag gewoon niet. Het is gevaarlijk, het is niet de bedoeling. Je maakt anders paden kapot. Dus het is ook heel begrijpelijk. De wandelpaden zijn voor de wandelaars. De ruitenpaden zijn ook voor de wandelaars. De struinpaden, ze mogen overal lopen, de wandelaars. Maar voor de ruiters geldt, blijf gewoon op je ruitenpad. En dan weet iedereen waar, waar we de ruiters kunnen vinden. Weet je hoeveel ruiters er ongeveer rijden in de AWD? Um, ja, omdat we allemaal een kaart moeten kopen van 30 euro per jaar, per ruiter... Uh, zijn, en er worden ongeveer 211, 212 per jaar verkocht... zijn dat volgens mij wel de cijfers waar we rekening mee moeten houden. Ja, en dan heb je nog dagjes mensen, maar dat ja. zijn er nooit zo idioot veel. Ja, ja dus die 211 die zijn dan meerdere keren per week uh, te vinden in het bos. Want ik denk niet dat je kaart voor 30 euro gaat kopen... Om één keer per jaar in een bos te rijden. Dus ik denk dat dat toch wel ook de mensen zijn die gemotiveerd zijn. En anders kunnen ze natuurlijk altijd een stukje, als ze wel naar buiten willen, maar geen kaart willen kopen, kan je altijd een stukje over een vaardenweg lopen. Ja. Bijvoorbeeld bij Stalsravenweg hebben we een heel groot stuk eigen terrein. En daar kan je ook prima over lopen. Of je gaat naar het ja. landgoed. Is dus een landgoed aan de overkant? Ja, aan de overkant. Ja. Ja. Nieuw, maar dan mag je, dat is gedoogd. Dan ja. mag je, officieel mag je daar niet rijden. Het is ja. echt gedoogde uh, constructie. Ja. Dan mag je alleen stappen. Net als een joint. Net als een joint, ja. ja, ja, ja. High van paarden. Ja. Maar er zijn dus meerdere manezes uh, en uh, pensioenstallen... Die, uh, die meedoen aan dit initiatief om een uh, extra route te krijgen. Ja, nou, mooi. Altijd wordt dat mooi genomen. Janis Joplin. Dennis Joplin, welke?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 I'm te hebben over de zandpoort en daar komen we het volgende uur op de het, uh, uh, over te praten. Waar we het nu even over willen hebben is over uh, paarden en verkeer. Want uh, we krijgen dus het uh, de zandpoort er niet bij, dus het ecoduct. Maar dan moeten we bij de Bramelaan over gaan steken. Ja, dit is een van de best wel hete hangijzers. Als je hier naartoe komt en je hoort ecoduct en je gaat dan lezen... dan staat erop dat het ecoduct door ruiters te gebruiken is. Maar ze vergeten erbij te vertellen dat je dan gewoon een stijl pad op moet... dat glad is en slecht onderhouden. Er liggen allemaal troep, mensen gooien van alles weg, tot bakstenen aan toe. Het is veel te smal en je mag het delen met u namelijk de fietsers en de wandelaars van Zandvoort waarschijnlijk. Nou, dat, We hebben het al een paar keer bekeken en we krijgen zoveel klachten daarover. Het is ook heel raar, je moet ongeveer 500 meter omrijden... om 20 meter weg, namelijk de Zandvoortslaan, te vermijden. Dus we hebben gekeken, we hebben de gemeente Haarlem... een jaar lang achter de broek aangezeten... En ja, verdomd, als het niet waar is. Marja heeft de gemeenteambtenaar gesproken. Hoe lang had hij nodig om af te keuren? Uh, vijf minuten. Nou. Uh, maar het, het komt met name van. De, er was een toegangsweg gepland. Er was ook een fietspad gepland. Van Zandvoort naar Vogelsang, naar de Oase. En het was een hartstikke mooi initiatief. En dat hele. Het hele pad, het, zowel het ruitenpad als het fietspad... is op de laatste 50 meter is echt, uh, afgeserveerd. En dat uh, door de natuurvereniging... En, uh, Vanwege Grijsduin? Uh, ongetwijfeld Was. zal het Grijsduin geweest zijn. Ik, ik weet het niet meer precies, moet nee. je heel eerlijk zeggen. Maar in ieder geval, dat pad komt er niet. Dus is het, uh, dat, dat hele ecoduct niet meer toegankelijk voor paarden. Want je kan er niet komen. Nee. Er zijn grote hekken op. Er zijn een... hele grote hekken op. Heel naar gezicht. Nou ja, of dat, dat, dat, dat hele aqueduct, dat is gewoon. Dat is, valt onder grijsduin. Ja. Wat ik niet begrijp, want het is aangelegd. Maar goed, het is grijsduin. En uh, het schijnt dus daarachter iets van grijs duin te zijn. En dat betekent dat paarden er niet doorheen mogen? Want paarden nee. mesten wel eens, die poepen wel eens. Ja. En mest is eigenlijk een ander woord voor. Uh, uh, vruchtbaar, uh, vruchtbaarheid uh, maken. Ja. Ja. Dus dan wordt de grond vruchtbaar. En het kenmerk van grijsduin schijnt te zijn... dat er juist helemaal niks groeit of bijna niks. Dat nou is ja, arme dus grond. Het, ja. Ja. Dus uh, vandaar dat dat nooit mag. Dat is ook bijvoorbeeld bij dat nieuwe pad... dat we goed rekening moeten houden... Maar dat we daar niet doorheen gaan... en dat we niet in een gebied betreden... waar ja. de grijsduin op dit moment is. Dus uh, ja, dat is een behoorlijke teleurstelling. Maar de gemeente had er vijf minuten voor nodig om tot het inzicht te komen dat er nu uh, ja, op het laatste moment gecreëerde. Nou, maar ze hadden gehoopt dat er iemand met een initiatief zou komen. Dat met een, uh, een, ja, een soort uh, halleluja-gedachte van. Ah, dat is het, nu kunnen we het gebruiken en nu kunnen de paarden er ook overheen. Vleugeltjes, denk ik, aan de paarden. Nou ja, het is niet gekomen en het, nee. is, het is er niet. Nee. Dus ja, nou, dat is een noodoplossing. En de noodoplossing werkt gewoon niet. Nee. Omdat het een, ja, wat ik al zei, een enorme omweg is. Je moet onder het viaduct door. En dat, ja, paarden houden daar niet van. Dus het is ook paardonvriendelijk. Nou, hebben we een voorstel gedaan, hè? Ja, de Bramelaan, de Bramelaan uh, toegankelijk. Te, of de oversteek uh, toegankelijk te maken voor paarden. Dus ja. dat er een borden bij komen. Borden bij komen, waarschuwingslichten... van dat het veilig oversteken wordt. Voor de paarden. Voor de paarden en ja. de ruiters en de fietsers en de auto's. Want ja. Je wil ook niet een paard op je auto hebben. Nee, dat loopt voor allebei heel slecht af. Ja. Meestal kan je je auto wegbrengen, maar heb je waarschijnlijk ook als bestuurder wel last van een gebroken neus of zo. Een paard is nog veel zwaarder dan een hert. Ja. En bij herten weten we al dat het ja, dodelijke ongelukken voor ons ja. Dus uh, dat is uh, geen goed plan. Dus we hopen dat de gemeente meegaat daarin. En dat ze waarschuwingsborden knippen lichten. Of, uh, of andere uh, ja, belemmeringen maken. Misschien wel een verhoging. Ja, zodat het de we gaan straks wel even hebben van hoe gedraag je in het verkeer. Zowel ja. als automobilist, fietser als ruiter. Ja, dat is een goede vraag. He, of er ja. luisteraars zijn die zeggen... Nou, ik doe het altijd zo. Of ik denk dat het zo moet. En dan kunnen we eens kijken of dat een beetje klopt. Met, gaan we weer in het hoofd van het paard zitten? Ja, ben benieuwd. En we gaan afsluiten. We gaan zo naar het tweede uur toe. Have you seen the old man in the clothes down market? Kicking up the paper with his one out shoe?